De bad. Mama zegt dat er man en oude zij ze slimmer is, is. En dan roept zij uit, dan kind, de zee is hier zo fris. Ze past het deelt de brede sfeer, haar vaaier op Maar potlood roept ze gil, de zee zit in mijn nog, we gaan naar zand.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 ...met muziek in aanraking kwam... ...en hoe ze terug in Zandvoort... ...heel graag bij de Zandvoortse muziekkapel wilde spelen... ...maar dat dat eigenlijk niks voor meisjes was... ...dat vond haar vader... ...maar we eindigden met het verhaal... ...dat zij en In Roymans... ...als twee tamboers vooruitliepen voor het korps... ...en dat zij heel veel geleerd heeft van In Roymans... ...wat de muziek en de noten betreft... En dat ze dus begon op de padvinderij waar ze ook bij was. Daar komt jouw naam Rax vandaan. Van Rax, ja, dat komt ja. uit het. Uh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 Nou, dat deden we dus uh, in het begin deden we het in school C nog, waar we ook de muziekappel repeteren. Maar later, want dat werd voor ons te klein daar, dan gingen we met de band, gingen we naar de Karel Doorman school en daar mochten we oefenen in het gymnastieklokaal. Uh, en nu had ik dus ongeveer toen een band van pak ongeweg zo'n 25 jongelui. <coughs>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 We hadden zelfs een eigen kamplied, we hadden een kampvlag. Dus het was eigenlijk een beetje en padvinderij en tamboerkorps, zeg maar. Want heel veel van de tamboers waren dus ook verkenner. Dus die kende ik daar ook weer van natuurlijk. Ik heb hier een foto van zo'n... Uh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 <gülüyor> nou, ik weet nog ja. van mijn zusje. Moet maar je vergeten, het, het, ik ben natuurlijk ja. ook maar een amateur. Dus ik heb dat echt allemaal gewoon zelf een beetje moeten ontwikkelen. Ja.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 We gaan weer even naar een muziekje luisteren. Nou.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 Ik, ik, ik las ergens in uh, dit verslag, uh, dat staat hier, op 12 december 1951, uh, dat jij een tamboer stok kreeg. Dus jij was ook uh, dirigent, maar het heette dan nou officieel tamboermetre. Officieel heer de tamboermetre, maar ik was dus eigenlijk alleen instructrice.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 Ja, dat was weer heerlijke muziek. Uh, tegenover mij zit uh, Rax uh, Rudolfus. Uh, sinds de oprichting in uh, juli 1951, jarenlang. Uh, de, ja, degene die het korps geleid heeft. Uh, ze was geen tambourmetre, zei ze, maar... Uh, ja, hoe noemde hij je jezelf? Instructrice. Instructrice. Helemaal uh, self-made woman.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 en hier hm. zie ik ook uh, bij de verjaardag van de burgemeester die, ja, die wonen hebben we nou baden gebracht op het ja. eerste huis op de hoek van de kostvloer en de, Bildermineweg. de Bildermineweg. Ja. ja, en ik zie uh, uh, uh, wat, wat, wat, ik was er ook nog een keer tegengekomen een optreden bij de operette vereniging kermisklanten Daar ja. Ja. Oh. waren een paar tamboers voor nodig en toen hebben we er ongeveer negen jongens van ons mee moeten doen keurig in Franse uniformen ja, ja. fantastisch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 Dus die hadden nog een, uh, nogal een leuk ja, tijd. Ja, nou, die hebben dan uh, een preek <laughs> ja, gehad. En er zijn zelfs huwelijken gesloten <laughs> vanuit de Er zijn ook huwelijken gesloten vanuit de korps, ja. Ja. <laughs> uh,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 En zij heeft ons van alles verteld over uh, minstens 10 jaar uh, taboerkorps uh, van de muziekapel uit Zandvoort. Dankjewel Rad voor je komst hier. En we gaan nu naar Pieter die Dank. de afkondiging gaat Ank. Het was weer een interessant programma, maar volgende week zaterdag wordt het ook interessant, want dan komt hier Bob Arends praten over het Rode Kruis.